Zes uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het oosten van de VS zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom door orkaan Irene. Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. Zeker zes mensen zijn omgekomen door het noodweer. Irene gaat langzaam naar het noorden. In New York is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken. Vooral overstromingen zouden New York bedreigen. De secretaris-generaal van de Arabische Liga wil met de Syrische president Assad praten over het stoppen van het geweld in zijn land. De stabiliteit van Syrië is volgens de Liga cruciaal voor de stabiliteit van de Arabische wereld. President Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten. daarbij zijn ruim 2000 mensen omgekomen. De Harley-dag in Tilburg gaat vandaag niet door. Dat heeft de burgemeester besloten, omdat er aanwijzingen zijn dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen, worden weggestuurd. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen, uit vrees voor een confrontatie tussen motorclubs. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer twee van al Qaeda hebben gedood. Het gaat om Atiyah Abd al-Rahman en hij zou zijn gedood in Pakistan. De VS wil niet zeggen hoe Rachman is gedood... maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval... door een onbemand vliegtuig van de CIA. Bij de ontsporing van een tram in Rio de Janeiro zijn vijf mensen omgekomen. Er zijn meer dan dertig gewonden. Onder hen zouden Amerikaanse, Franse en Portugese toeristen zijn... De tram schoot uit de rails, schoof meters door op de zijkant... en kwam uiteindelijk tegen een paal tot stilstand. Daarbij werd de tram bijna helemaal vernield. Het weer, in het binnenland wisselend bewolkt en in het westen buien. In de loop van de dag overal buien en af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Oh, het was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd.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 In 2006 wordt de achtjarige Jesse om het leven gebracht op een basisschool in Hogerijden. Nederland is geschokt. Vijf jaar na deze fatale gebeurtenis praten nabestaanden over dit grote verlies. Beste jongens en meisjes, jullie zijn een vriendje kwijtgeraakt. Het drama van de schoolmoord in Hogerijden. Morgen bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4-7 oh, Goedemorgen, het is 4 uh, minuten over 6. Dit is Radio 1, je luistert naar 4-7. En uh, New York is zich aan het schrapzetten voor de komst van orkaan Irene. I mean, zo'n 370.000 mensen die zijn geëvacueerd uit de laaggelegen delen van Manhattan. En uh, later in dit programma spreken we met een van hen, Victor is dat. die is ook geëvacueerd. Huis, haard en kat heeft hij achter moeten laten. Uh, ook zometeen uh, de nieuwe column van Pieter Derks. Pieter spreekt, is dat uh, onze Eliane van de BNN University... die is naar de magneetbar Bar gegaan. Uh, de, de Magneet Festival. Je had vroeger op Lodens de Magneetbar. Bar. Nu heb je het Magneet Festival in Amsterdam. En zij ging daar naartoe. En als je er zelf naartoe wilt, dan kan dat nog vandaag... Dus vandaar eh, straks al, alvast even een soort van sfeerreportage vandaan. Joris, die eh, is verslaggever bij BNM Today, is de hele week eh, vorige week en de week daarvoor in Griekenland geweest. Op Gersonisos, op bezoek daar bij allemaal mensen en uh, geweest en zo. En uh, de compilatie daarvan hoor je ook straks. En we gaan het ook nog hebben over de Formule 1. vandaag is het namelijk uh, Spa-Francorchamps. Eens even kijken hoe het af gaat lopen. En we spreken dus Victor dus over, uh, over New York. En zometeen ook nog Ferdinand. Oh is dat is druk. Ongelooflijk. Ik hoop dat we tijd genoeg hebben. Nog 53 minuten. 4-7. My Sharona. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen, Luc, op deze vroege zondagochtend. We uh, schrijven 28 augustus 2011, weer een week die achter ons ligt. Een week waar rebellen de compound van Gaddafi binnendrongen en hij Muammar nog steeds niet is gevonden. Het was de week. Waar Dominique Strauss-Kaan op vrije voeten kwam na een escapade eerder dit jaar op een hotelkamer. Het was de week waar bekend werd dat na Ajax en Twente ook AZ en PSV zich zullen melden op het Europese podium. Dat losbarst rond 14 september en het was de week. Waar prins Bernard, die vreemd trouwens, Tje. in het nieuws kwam. Nou. Luc, we gaan over naar de Orde van de Dag. En die Orde van de Dag, dat is het voetballen van, uh, van dit weekend en uh, van afgelopen week. Nou ja, de, de, de Nederlandse ploeg deden het wat dat betreft best wel goed hè, in Europa. AZ prima, PSV prima, Twente iets minder hè? Ja, Twente die wedstrijd hebben we met z'n allen gezien. En uh, Benfica was echt een, een uh, maatje te groot. Ja. Dat gaf Koa Adriaan zo ook aan. Dat de, de, de wedstrijd, ja, als je het bekijkt, uh, technisch tactisch was, uh, was Benfica uh, gewoon beter. En, ja. uh, er was nog hoop tot de rust, maar na de rust uh, dan, dan, dan gaat het los bij de Portugezen. En dan, ja, dan zie je dat Benfica echt een, een hele goede ploeg is. Een ploeg die zich dus gegeven plaatst op, uh, op het hoogste podium. En Twente, ja, die zal het moeten doen in de, in de Europa League. Maar ja, daar zijn er ook kansen, daar zijn er ook mogelijkheden. En ja, de nationale competitie, daar gaat het toch lekker met, met jouw club. Ja, nou ja, sterker nog. Uh, ik denk dat als je, stel Twente had meegedaan voor de Champions League... dan kom je in de poolfase terecht. En ja. dan word je misschien vierde. En dan, dan heb je dus, dan heb je niks. Hè? Dan ben je vierde geworden, heb je wel meer geld. Maar nu, ik denk dat Twente nog best wel een redelijke kans kan maken uh, in de Europa League. Ja, kijk, je hebt, je hebt zeker kansen. Kijk, de, de, de, de loting is geweest. De, die ploeg hebben zich geplaatst. En ja, het is nou afwachten hoe gaat alles zich gaan ontwikkelen. Maar nogmaals, kijk, um, de Co heeft die zaak daar heel goed op de regels. So, laat dat uh, uh, duidelijk zijn. En als je ziet hoe uh, Twente voetbalt. Uh, en ja, het is niet te hopen dat er nog uh, kort voor het sluiten van de transfermarkt je nog een, een, een hoop gedoe gaat krijgen. Nee, ja, wie duidelijk. er komt en wie er nee. gaat. Kijk, het is niet de bedoeling hoor, natuurlijk. Maar, maar goed, uh, Twente is er klaar voor jou. En ik denk ook PSV aan. Zetten dat die, die, die uh, het goed zullen doen in Europa. Ik geloof dat hoofd. Kijk, bij Ajax is het een ander verhaal. Alhoewel, uh, het is en blijft voetbal, joh. En Ajax heeft een hele moeilijke ploeg. Ja. Maar, uh, ja, ook daar, joh, Daar zijn de mogelijkheden. Waarom zou dat niet zo kunnen zijn? Nou ja, Ajax speelt dan tegen Real Madrid. Dat is nogal lastig. Maar voor de rest uh, zouden ze best nog wel eens. Uh, met een beetje mazzel. Uh, Ik zag ze te spelen tegen Vitesse. Ja. Uh, vrijdag was ja. dat. Uh, dat, dat, uh, dat deden ze goed. Ik vond dat ze goed speelden. Kijk, uh, Vitesse, die was afgereisd naar. De hoofdstad heeft het tot nu toe goed gedaan, maar ja, kijk, uh, voor die wedstrijd zei ik al, dit, dit, dit, dit is van, voor... ah, hij heb ze gelopen koers, ik had niet gedacht dat het 4-1 zou worden, maar goed, uh, ze spelen die wedstrijd, het, het, het gaat goed, uh, Frank heeft daar ook uh, uh, de lijnen goed, uh, goed uitgezet, en ja, ze pakken uit met, uh, met uh, 4-1, en ja, ja. gisteravond, Twente VVV 4-1, dat spreekt ook voor zich. Alleen ja, de verrassing hè, de Rooms-Katholieke combinatie, die wint gewoon van NAC ja. met 2-1. Ja, ja dat, dat kijk, nek, uh, Heracles 2-1. Nou ja, hier in de, in de Domstad, want ik was op weg naar huis en ik kwam honderden supporters tegen, die waren op weg naar de Galgenwaard. Ik ja. heb er nog succes gewend. <laughs> niet dat ik met de vijenootscheurt op het station stond hoor. maar goed. Verstandig. <laughs> nee, nee, nee. Nou, hier kan het wel, maar niet ja? in Amsterdam. Nee, maar nee. goed, um, ja. Utrecht wint met 3-1 met uh, en ja, er was hoog bezoek in het stadion, hoorde ik van uh, ja. een verslaggever op de radio. Want ja, ene Rodney Snyder die, Snyder, die maakte zijn debuut in het betaalde voetbal. Ja, ja broer Lief zat uh, op de turbine. Ja, want, uh, want Rodney is natuurlijk, uh, en, en Wesley ook, die, die, uh, dat zijn echte Utrechters. Dus wat ja. dat betreft uh, zitten ze bij, zit Rodney nu bij de, bij de goede club. En, uh, en daar zat hij hoor, Wesley, samen met Jolante. Jan Jolante was ook van de partij. Ja, maar goed, leuk die zijn even overgekomen, want in Italië wordt er gestaakt. In Spanje gaat het voetbal. Ik denk vanavond en morgen gewoon door. Ja. Dus ja, ze even op het vliegtuig stappen en naar de Galgevat te ja. komen. Hè. Ah ja, dat kan, dat kan hè. Als je wist snijden bent, dan stap je even op het vliegtuig. Ja, je stapt even op het vliegtuig. En het kan ook een privé vliegtuigje zijn hoor. Ik bedoel, daar doen we niet moeilijk over, dus nee, precies, precies, nee absoluut joh. En ja, en uh, vanmiddag hebben we nog een paar wedstrijden. Joh. Ik denk aan Ado die al vroeg start op de vijverberg tegen de graafschap. We hebben AZ die gaat naar het noorden toe en treft dan Groningen. We hebben PSV thuis tegen Excelsior. Nu om half vijf voor die wedstrijd gespeeld. En er is er nog eentje in Rotterdam-Zuid. Daar reist Ron Jans met het geplaagde herenveen af. En treft Koeman en de zijde Feyenoord Heerenveen. Ja, ja ik, uh, ik denk dat Feyenoord gaat winnen, want ze spelen lekker en, uh, en fris. Ja. En uh, ze hebben leuke spelers, dus ik denk, uh, ik denk en en Heerenveen, en, en dat, dat is wel echt als Herenveen uh, verliest, dan, uh, ja, we hebben het vorige week ook even over gehad, dan dan moet er toch wel een keer wat gaan gebeuren daarin. Uh... In die stad, want dat, dat gaat er wel heel slecht nu. Weet je wat het is met zulke wedstrijden? Dat zei iemand ook tegen mij: Hij zegt uh, Ferdinand, pas op. Kijk niet dat ik hoop te roepen dat zij gaat winnen. Natuurlijk ben ik blij als ze winnen. Maar goed, hij zei tegen mij: Ferdinand, straks hebben we op zondagmiddag de ommekeer van Herenveen. Ik zeg nou, la, laat me daar aan niet gaan denken. Hmm. Maar dat is het helemaal een, een, een gedoe in een, een valle Kuip vanmiddag Maar nogmaals, Rodjans heeft het moeilijk. Er zal wat moeten gebeuren bij Herenveen, Maar vanmiddag spelen ze tegen Feyenoord. Ja, ja Feyenoord die eigen Kuip. De, de keer dat, of de keer dat we het al hebben gezien de, tegen, tegen Roda. Ze hebben het goed gedaan. Ik denk niet dat het blessures zijn. Maar nogmaals, het is een, het is een wedstrijd op zich. Joh. Ik, ik ga ervoor zitten. En trouwens, ik ga die andere wedstrijd ook volgen. Joh. En dat wordt allemaal een, een hele mooie middag, hoop ik. Ik denk dat het een mooie voetbal, voetbalzondag kan gaan worden. Inderdaad, het is toch wel een beetje... Niet zo heel lekker weer. Dus inderdaad nee. een mooie dag om lekker voor de radio te gaan zitten. En Absoluut. Luisteren. Ik zeker. Als radioman. Ja, zeker, precies, zeker, precies. Zeker, zeker. Dankjewel Ferdinand. Volgende week. Dan spreken we weer. Uh, even, Luc, even. Ik ga het ze net door aan Rick. Ja. Want ik uh, denk dat je het even vergeten bent. Ik ga de komende donderdag oh, ja. ga ik drie weken het, uh, het land uit. Dat is ook zo, ja. Ja, ik had Lieke nog van de week ook gesproken ja. hoor. Maar goed, uh, ik weet dat je het ontzettend druk hebt. Ik heb je nog gebeld op je. Op je of vanmiddag ja. of gistermiddag. Maar even niet. Dat klopt, nee. Ik zat in de Efteling. <lacht> ik zat in de Efteling? Oh, ja. leuk, leuk, leuk. Dus ik leuk. zat in de achtbaan en toen uh, zag ik later dat je had gebeld met je ja, Toen dacht ik ja. Ja, nee, dat is goed joh. Maar nee, niet dat je het vergeet. Ik ga donderdag weg 1 september en ja. ik ben 23 september terug. In Nederland. Kijk. En waar ga je naartoe dan? Ik ga uh, door omstandigheden, geen vervelende omstandigheden hoor. Ik moet wat voor mijn moeder daar gaan regelen in, uh, in Suriname. Oké. Okay. En uh, ja, dan ga je drie weken uh, Natuurlijk Ik zei het ook zowel tegen Rick, uh, het is in feite back to the roadshow. Ja, ja. Dus dat blijft een leuke aangelegenheid. Ja, maar ho ho hoe lang is het geleden dat je er bent geweest? Nou, ik ben drie jaar geleden met die vrouw en kinderen geweest. Na twintig jaar was het toen. Ja. Dus het weerzien was, was, was heftig. Het was. Ja, het was, uh, ja. Je, je gaat terug naar de plek waar je geboren bent. Ook nu hoor. Mm -hmm. En dan zie je alles weer, joh. en het is, het is anders, het is een heel andere cultuur. Ja. Heel, heel Suriname anders, hebben we het over trouwens, hè? dat ja, ja, ja, de mensen die ja, ja. dat niet weten. Ja, bloedje, ja. bloedje, bloedje heet op dit moment. Ja. Maar goed, uh, ik, ik zal wat zon meenemen voor jullie. Ja, maar wel gek, want nu, de, bedoel, jij gaat dan nu voor het eerste naartoe, dat, dat, dat, en deze Bouter is nu staatshoofd van Suriname. Dat lijkt me ook wel, want het is volgens mij wel, wel zou er een ander soort sfeer zijn nu in Suriname, denk je? Of... Weet je wat, het is heel kort samengevat, om belang voor haar kort te maken. Nogmaals, ik ben er drie jaar geleden geweest met vrouwen en kinderen. Bouter hm. was toen nog niet aan de macht natuurlijk, heeft hij die touwtjes in handen. ja vorig jaar is hij kozen tot, tot president. Ontzettend vele beloften zijn dikke jaar verder. Ja. Maar nu blijkt dat het economisch-financieel-economisch economisch nog niet gaat zoals zo het moet zijn. Dus als ik nu ga met hem daar als president, ja, dan zal ik bepaalde dingen zien. Ik denk zelf aan de munteenheid ja. die dus aan het kelder is. Heel langzaam aan het kelder is. En ja, god, het is een, het is een, het is een land. Het is, je bent rijk of je bent arm, Luc. Maar daar zullen we het nog een keer over hebben als ik terugkom. Dan ja. horen jullie natuurlijk wel hoe dat allemaal geweest is. Zeker. Ik wil er graag van je weten, inderdaad. Eind september. Dat, dat lijkt me leuk. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Ik wens jullie een Hele fijne tijd, een hele mooie zondag. Dankjewel. En in het weekend van 25 september ben ik back in town. Dag.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 Kimbra, en die Kimbra die komt uit Nieuw-Zeeland, en, uh, en is de, de, de vrouwenstem die je hoort. En, uh, Fantastische plaats. Somebody that I used to know. De buijers kennen dan een paar buitjes. Die gaan over het uh, midden van het land en ook het randje van Friesland. Daar regent het een heel klein beetje. Uh, online wordt er gepraat onder andere over Final Destination deel 3. Die was op televisie. En het gaat ook over Wouter Hamel. Die schijnt namelijk een uh, leuke optreden te hebben gegeven. En het gaat over RKC NAC. Daar hadden we het net al even over met uh, Ferdinand. RKC won van NAC met 2 tegen 1. Um, Joris is verslaggever bij BNN. En is de afgelopen twee weken uh, opverkomen geweest in Gersonisos. We dachten, weet je wat, we sturen hem naar het party-eiland Kreta. En uh, uh, daar heeft hij zijn reportages gemaakt over het uitgaan... en over uh, nou, dingen die je ziet in O.O. en zo. En de compilatie daarvan hoor je nu hier in 4.7. Aangekomen op uh, Kreta... Drie uur geleden nog in Amsterdam. Strak blauwe hemel, 27 graden, een heerlijk briesje. Uitzicht vanaf het vliegveld overzee. Ik laat deze hele vakantie over me heen glijden. Zo, nou, dit is mijn kamer, 205. Studio. Beautiful. Ook balkon daar. Oh, je spreekt ook nog een beetje Nederlands. Een beetje. Er zit hier een gat in de deur. Wat is dit? Ja, yeah, een guy van uh, Leeuwarden. Ja, yeah. and she said to us... Uh, I just touch it. It's not from paper. Je hebt een Oké, dus eigenlijk de avond nou ook het belangrijkste. Ja, lekker optipten en uh, lekker losgaan eigenlijk, waardoor je wel op vakantie gaat. Ik zeg losgaan kan, maar dan op een normale manier. Nou, leg jij eens even uit dan? Ja, gewoon uh, zonder uh, een sletje te zijn eigenlijk. Gewoon uh, lekker feesten en. Uh... Ik kan wel flirten met jongens, maar niet gewoon met iedereen naar bed induiken. Het is dus hartstikke gezellig, mooi weer, mooie vrouwen. Wat wil je nog meer? Lekker drankje, uh, Nederland voordat het slecht weer is. Nou ja, geniet ik ervan dat ik hier zit. En ik denk dat iedereen ervan verliest. Hey, jij hebt een goddelijk lichaam, ik wou dat ik het had. Ja, maar dat Helemaal is. afgetraind. Dat, dat is hard trainen, dat is gewoon hard trainen. Meer kan ik er niet van maken. Goed eten, goed slapen, hard trainen. Maar werkt het ook? Wat, wat zeg je? Nou werkt het ook zo'n lichaam als je dat bij, hebt hier? Bij de vrouwen, ja, ja. Natuurlijk, want waar kom je hier nou ik denk voor? Dat, uh, dat de meeste vrouwen daar wel uh, een oogje op, uh, op hebben, op een mooi lichaam. toch vanavond is feestje uh, vanavond, ja. Met hoeveel man gaan we? Uh, we gaan rond de 150 man. Uh, gaan wat, 150? Ja, 150 ongeveer. Vanavond heb ik 150 nieuwe vrienden. Ja, ja zeker. Ja. Dus... Gaan we alle kroegen hier langs? Uh, ja, we hebben enkele leuke kroegen uitgekozen wat we echt wel leuk vinden voor de, onze vakantiegangers. Dus uh, ja, we gaan een mooie feestje bouwen In de kroeg en er staat iemand klaar met een dienblad en allemaal shotjes erop. En ik krijg twee. Ja, het is niet alleen werk hè. Er is ook een hooploos. Zo gaan we binnenkomen, dan is het feestje. Ook al ben je aan het werk, je hebt altijd tijd om te dansen. Altijd tijd om leuke mensen gezellig te zijn. En ja, het is ons werk. Kan dansen dus. Maar de plaatselijke horeca, heb ik begrepen en ook gehoord, is ook niet altijd meer even gelukkig. En zoals Rob Vlijmen die hier al jaren woont en eigenaar is van de Nederlandse kroeg Japapa. en dat zit in de zijsteeg van de boulevard in Gasonisos, Het is dus rustiger, maar zou dat ook te maken hebben met de televisieserie O.O. Gesso? Een hoop mensen vinden het blijkbaar misschien te ordinair geworden. Uh, ja, de laatste twee jaar is het wel een beetje wat rustiger geworden, ja. En dan hoor je hier ook geluiden van dat heeft te maken met Ogerzo. Nou, dat denk ik niet helemaal, maar er komt wel een beetje een ander soort volk nu hoor. Een hoop Hagenese en een wat aassociale volk. En vroeger waren er maar een paar tintjes gericht op Nederlanders en nu zijn iedereen gericht op Nederlanders. En de Ieren zijn weg, de Engelsen zijn weg, Zweden en Noorden komen haast niet meer hier. Nou, dat zijn allemaal best leuke drinkers. Hallo heren. Hallo. Zo, komen hier in de... een camera aan, liggen twee jongens echt. Volledig knock-out. Met een infuus aan een arm. De een heeft uh, volgens mij het overgegeven. Het is helemaal zwart op zijn kussen. Dat is een vriend van hem. Ja, ik ken hem niet. Maar hij ziet er ook niet zo best uit. En dit is onze uh, kameraad. Ik moet zeggen, als je dit zo ziet liggen met z'n tweeën op een beetje, is het best wel heavy. Zeker. Hij heeft een paar shotjes op en nog een paar bier. Slecht gegeten, weinig geslapen. Alleen een broodje frikandel speciaal heeft hij op en nog een patatje. Ik vind het echt erg wat ik zie. Is het, is het heel erg. Mijn vakantie hier op Creta zit erop. En al met al, het einde was misschien allemaal wat minder. En er is kritiek op de accommodaties. En oh, oh, Gesso dat het te ordinair zal zijn. Maar ik ben hier een weekje geweest. En uh, de zon, de zee, de zwembaden, het eten. Het is eigenlijk prima toe hier. Ik heb een geslaagde vakantie hier gehad. Daar ben jij, hoe is het nou met jou, hoe is het nou met jou, het was een hel maar recht ik ben eruit, kijk naar mij ik huil niet meer ik fluit, hoe is het nou met jou, maar lach maar uit om wat verdronken he, heb, verkwanseld en vergooid, Wat weet het waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit, lach maar uit om wat verdronken he, heb, de Vind dat ik nu sterker ben dan ooit? Vind oh, dat ik nu sterker ben dan ooit? Hoe is het nou met jou? Zo jarenlang met mij, en ineens is het klaar. Ineens was je met hem voor mij al daar, maar hoe was dat nou voor jou? Dan niet lukt. En wat jammer. Wat jammer was er zeg maar geen gemie. Jij weet het schat, jij deed het ik er niet. Dus hoe is het nou met jou? Maar lach me uit om wat verdronken hebt. Gepanseld en vergooid. Maar nou weet het waar je mij gebroken hebt. Ben ik sterker nu dan ooit. Lach me uit om wat verdronken hebt. Gepanseld en vergooid. Maar weet dat ik nu sterker ben. Nick en Thomas en Sterker dan Ooit. En het is de nieuwe nummer 1 van Nederland. Want uh, ze gingen in strijd met Keizer en de Munnik. Uh, het is Nick en Simon en Thomas en Akda. Of uh, Thomas en Thomas en de Munnik. Akda en de Munnik, zo heet die dudes. <laughs> en uh, uh, toen gingen Thomas en Akda met, uh, met uh, Nick. en uh, De Munnik ging met Simon, Simon Keizer. Poeh, en ze gingen uh, in strijd met elkaar. En het ene liedje heet dus uh, uh, Sterker dan Ooit... En de andere heet Kijk Me Na. En dat is deze. En nu zegt Rick, regisseur van dit ah. programma... Deze zit beter in elkaar. Terwijl deze ja. dus niet nummer 1 is geworden in de ja. strijd. Ja, ik weet ook niet uh, waar dat doorkomt. Hm. Nou, nah. ja? ik heb wel een idee. Waarom dan? Omdat uh, fans van Nick en Simon... Ja. die hebben we net ook in de uitzending gehad... Brit in Crack the playlist... Ja, ja, ja, ja. die willen dat, dat zijn dat soort mensen... en die willen, die willen vrolijke liedjes. Die willen Hoepapa en een beetje Toeter en dat soort Precies. dingen. en in de kroeg mee kunnen zingen. Ja, want dit is... Even een stukje luisteren hoor. Ik vind beide leuke liedjes... Maar ik denk, ik denk dus, nou, ik heb een andere theorie waarom uh, Thomas en uh, Nick populairder zijn. En dat is: ik denk dat Nick populairder is dan Simon. Ja. Ik denk dat Simon. Ik denk ook dat Nick net iets beter kan zingen dan Simon. Ja, Simon zingt alles door zijn neus. Ja, alles door kop. Hebben. Ja. Zo zingt hij een beetje. En Nick heeft dat toch net niet. En, uh, en ik denk ook dat Thomas Akda leuk Die is natuurlijk beroemder dan Paul de Munnik, Want Thomas Akda zit in. Uh, dit was het nieuws weer. Ja. dus ik denk, dat, ik denk dat dat het is. Maar als je daar de beste zanger zou moeten kiezen van van uh, Arvid de Munnik, ja dan is Paul de Munnik. Ja, ja. Ja, ja, die kan zeker, die kan ook beter uh, muziek maken en zo, uh, piano spelen en heeft veel mooiere stem. Maar ik vind ook bij Thomas Akda vind ik wel weer dat dat, uh, dat uh, Amsterdamse accent zeg maar wat erin is, vind ik ook wel weer leuk. Dus, ja. Uh, zou eens hem een heel gaan maken van Arvid de Munnik? Ik denk het. Ja. ja. ja, ja. Nou een keertje. Nou goed. Uh, klein stukje nog van uh, het liedje van. Uh, Paul de Munnik en Simon Keizer. Nog voor jij zuchten kom, was sorry. En want was echt niet zo bedoeld. Laat ik mijn rijk weer eens alleen. Kijk naar maar ik gelijk ging jouw toekomst achterna.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 ik Kijk me na. Kijk me na. Kijk me na. Ik vind beide leuke liedjes. Kijk me na. Deze is van de keizer en de munnik. Um, ik uh, stoor me ergens aan. Als ik tv zit te kijken. Uh, sinds een paar weken word ik echt helemaal gek van. Uh, één specifieke reclame in het algemeen. Die van de zoek-en-vind-app van de telefoongids.nl. Uh, in die reclame zit namelijk een dubstep-nummer. En een dubstep is best leuk als je ervan houdt of als je op een feestje staat en zo. Maar ja, in een reclame, ik, ja, stiekem heb ik ook een beetje een bloedhekel aan een dubstep. En, en vooral dit soort dubstep wat daarin zit. Gisteren hoorde ik hem echt weer voor de zoveelste keer. En, en toen dacht ik, weet je wat, ik, we bellen even met de makers van... Uh, uh, van, van die zoek-en-vind-app-reclame. Goedemiddag, de telefoongids in de gouden U spreekt met Meri. Hallo, Meri. Je spreekt met Luc King van BNN Radio 1. Goedemiddag. Hi, ik heb even een vraagje. Um, wie heeft jullie uh, reclame gemaakt van de zoek-en-vind-app? Uh, ik ga u even doorverminden. Wat, ken je, heb je de reclame gehoord? Ja, ja, ja. Ja, zo gaat ie, Dit Moet je luisteren. is een beetje waar de telefoongids op zit te groeven maandagochtend altijd. Zo <laughs> ja. Ja. Ik ga u even doorverbinden met Erik Voskuil. Moment, alstublieft. Ja. Dit is de voicemail van Erik Voskuil. Berichten, naar het toon graag. Dank. Nou, dat gaat dus niet werken. Maar ik heb inmiddels uh, het reclamebureau gevonden. Dat is Pool Worldwide. Die hebben uh, dit gedrocht bedacht. En we gaan ze maar eens even bellen.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 Je met Paul Meijer. Kijk, Paul. Ik heb, ik heb eigenlijk maar één vraagje. Uh, luister heel even mee naar, naar het muziekje wat in die zoek-en-vind-app-reclame zit. En ja, dan is eigenlijk mijn enige vraag, Paul. Waarom? Ja, gewoon omdat het een uh, dikke dubstep is. <laughs> ja, het is dus een roemetje, een dikke dubstep. Ik word er helemaal knettergek van.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 Normaal He? niet. Ik heb de tijd gezegd, je moet muziek maken die de klant meteen afkeurt. Ja. Dat gaat het goed. Nou, dat is en dat wel vond gelukt. hij te gek en de klant keurde het meteen goed. Ja. Dus je vond het helemaal te gek. Ja. Nou, ik, uh, ja, ik, uh, ik moet er zelf niks van weten, maar de reacties op internet zijn heel, heel anders. Dus ja. wat dat betreft uh, is de missie geslaagd geloof ik. Je... Ja, leuk man. Ja. Dankjewel Paul, tot nou, later. Ja, Koekoel, hoi. hoi. Lowlands, daar had je vroeger de magneetbar. Dat was echt een begrip. Je kon verkleed karaoke zingen en dan verdien je dan weer een biertje mee. En nu heeft de magneetbar die is weg, maar die heeft een eigen experimenteel festival gekregen. Het Magneetfestival. Eliana is van de BNN University en ging een kijkje nemen. En vroeg aan de organisatie wat het nou eigenlijk is, dat Magneetfestival. Ja, we proberen hier een georganiseerde chaos te creëren. Iedereen uh, moet meedoen. Meedoen is verplicht hier op dit festival. Ik heb een vriend, dat is Rob Sorum, die is echt gestoord. Die heeft een, uh, een uh, zwarte bus neergezet en die zit de hele dag uh, joints te roken. En uh, ja, buiten regelt iets, zoiets met een beetje uh, hoele hoekjes. En, uh... <laughs> nou, je hoort yes. het <laughs> van Yes. Ik zit de hele dag hier in de bus. En, uh... Samen met hem een jointje te roken, maar, zeker. zeker, Maar uh, Wij hebben hier uh, vanuit ons café, café Diep in Amsterdam, hebben wij hier een area gebouwd. allerlei uh, gezellige dingen, Beentjes spelen hier. We hebben een dj boot gebouwd in een oude caravan, een uh, grote glijbaan hebben we van de dijk af laten komen en met allerlei spelletjes. Après ski-bar gebouwd. Hij werkt nog niet helemaal, maar straks gaat hij voluit. Een georganiseerde chaos dus. Nou ja, tijd voor een rondje over het magneetfestival. Nou, ik heb uh, even een heerlijk uh, lichtbed uh, uitgezocht hier midden op het festival... ...waar mensen gewoon kunnen gaan liggen en kunnen chillen. En ik lig hiernaast... Alex. Ik waarde me net al bijna bij de zee, dus over de duinen achter dacht ik dat de zee was. Dus uh, het is net of ik op vakantie ben. Maar ja, heerlijk. Maar is dat dan uh, doordat je te veel alcohol gebloten hebt of komt het echt door de sfeer? Dit komt puur door de sfeer, ja. Heerlijk genieten. Ik zie uh, iemand staan, uh, hoe heet je? Rick. Hoi, Rick. Ik zie je hier staan met een, met een zilveren hoed op en allerlei dingen die de zon opvangen en daarbij dan apparaat. Is het dan ook echt zo dat je hier je eigen koffie kan zetten door middel van zonlicht? Ja. Maar kook je thuis ook zo in plaats van barbecue dat je dit dan aansluit? Uh, af en toe. Ik zet ochtends wel eens een kopje koffie. Ik heb twee kleine balkonnetjes. ochtends heb ik op de ene heel even de zon en smiddags middags wat langer op de andere. Dus dan kan ik soms een kopje koffie zetten. en uh, ja. Dus die satelliet schoten hangt er niet voor de tv-ontvangst bij jou. Maar eigenlijk gewoon om lekker een kop koffie te zetten. Ja, inderdaad. Ik uh, gebruik ze nooit voor de tv. Dit is de ballenbak ik duik er even in. Ja, duik er even in. Ah! Ja. We hebben dus de, de, de ballenbaktheorie. Die voorziet erin dat het bij de... Uh... De Big Bang, een explosie van pure energie was. En dat die energie kunnen we niet zien, maar dat zijn eigenlijk hele kleine balletjes. En die bolletjes die draaien allemaal een kant op. En zo kom je, het ene bolletje draait naar rechts, het andere bolletje draait naar links. Dus die komen elkaar tegen en die gaan tegen elkaar aan liggen. En dat is liefde. Daar is alles uit het heelal uit ontstaan. Uit dat principe. De theorie is dat er dus vier stadia van liefde zijn. Als je dat op dat draaienballetje yeah, all... een punt... Uh, dan hoe je altijd moment. Nou, ik loop over het terrein en ik, ik word verwelkomd door een vee met bellenblaas. En ik mag hier op een stoel gaan zitten. Nou, ik, ik ga gewoon zitten en ik ga je kijken je wat er troon, gebeurt. Ja, ja. Ik ga eventjes je kroon opzetten. Wauw! de koningin van het festival. Waar? Ja. Ja. Hij staat je wel heel mooi. Ik vind je wel echt een waar prinsesje. Want je haar zit ook echt perfect eronder. Ja, luisteraars, jullie zien dit natuurlijk niet, maar voor ons zit wel een mevrouw die drop-dead gorgeous is eigenlijk. Ontzettend mooie donkere ogen, die ogen die zijn echt om in weg te zwijmelen. Dat is echt fenomenaal mooi. Vooral met die combinatie met die hele mooie donkere, donkere haren donker. en dan de donkere wenkbrauw. Ze is echt een prachtig mooie vrouw. Ja, ik word niet zo vaak versierd door vrouwen, maar ik word ze echt heel verlegen van. Ja, is sowieso de mooiste verslaggever die ik ooit heb gezien. Ja. Voor de radio zelfs. Ja. Na nou, het hoepelen, de ballenbak, uh, het ego strelen, een bandje in de magneetbar heb ik het hier wel gezien. Uh, conclusie, ben je niet vies van een beetje gek doen en waardeer je andermans creativiteit en zit je niet stil op een festival, dan is dit echt iets voor jou. En anders, ja, dan zou ik gewoon echt thuis blijven. van ik hier op Radio 1 bij 47. Sometimes. Het is tijd voor Pieter spreekt. Pieter spreekt. De wereld is deze week in een plotseling snel verlopen revolutie verlost van een leider. Het is natuurlijk nog wel even de vraag wat er in de plaats komt van die dictator met die vreemde kledingkeuze en die bizarre persconferenties en die aan grootheidswaan grenzende verhalen, maar hoe dan ook is een nieuw tijdperk aangebroken. Steve Jobs is afgetreden als baas van Apple. Het lijkt misschien geen schokkend bericht, maar onlangs werd nog bekend dat Apple inmiddels het grootste bedrijf ter wereld is. Dus dit nieuws gaat ons allemaal aan. Sowieso moeten we de bedrijf eens wat beter in de gaten gaan houden. Aangezien de landen bij bosjes failliet gaan, konden de zakenlui wel eens steeds meer te vertellen krijgen. Vorige week nog gaf Disney obligaties uit die in no -time waren uitverkocht en tegen bizar lage rente. Beleggers lenen inmiddels dus blijkbaar liever geld uit aan Donald Duck dan aan Spanje. En dan zijn er nog mensen die zich afvragen hoe het toch kan dat het zo slecht gaat op de beurs. En Apple is groter dan Disney. Dus als Apple het wil, komt het volgende week Griekenland en Italië op. En gaat het gewoon voor de lol olijfolie verkopen. Waarschijnlijk zo hip vormgegeven dat binnen drie jaar tijd iedereen olijfolie op brood smeert. En in zijn haar en onder zijn oksels. Want Apple verkoopt het, dus dan zal het wel goed zijn. Klinkt misschien absurd, maar we kunnen er maar beter alvast rekening mee houden. De opvolger van Steve Jobs heet namelijk Tim Cook. En volgens een analist heeft hij de afgelopen jaren als tweede man van Apple... de sterke wisselende vraag naar nieuwe producten steeds perfect aangepast op het aanbod. Let u even op de formulering. Hij heeft de vraag aangepast op het aanbod. Ineens begreep ik hoe het werkt. Het maakt dus geen reet uit wat er bij Apple uit de fabriek komt. Ze passen gewoon onze vraag aan. Er heeft twee jaar geleden waarschijnlijk iemand per ongeluk aan de lopende bandinstellingen zitten rotzooien. Die begon iPhones uit te spugen die veel te groot en vierkant waren. En in plaats van boos te worden, besloot Steve Jobs het ding gewoon iPad te noemen. Voor 500 euro in de winkel te leggen en te doen alsof wij er al jaren op zaten te wachten. Dat is hoe je het grootste bedrijf ter wereld wordt. De vraag aanpassen op het aanbod. Ik zal wel cynisch zijn, maar het klinkt toch verdacht veel als de manier waarop kolonel Gaddafi tegen democratie aankeek. Het gaat niet om wat de mensen willen, het gaat om wat jij wil dat ze willen. Het verschil zit hem alleen in de manier waarop de vraag wordt aangepast. En gezien het grenzeloze enthousiasme over jobs en de roemloze ondergang van Gaddafi, kunnen we in elk geval concluderen dat marketing een stuk beter werkt dan marteling. Ik ben bang dat de strategie van Cook niet alleen bij Apple met succes wordt gehanteerd. Het verklaart in elk geval ook hoe het kan dat in een wereld die alles kan produceren, op dit moment een half continent vergaat van de honger. Hoe groot de vraag naar voedsel en water ook is, het draait uiteindelijk om het aanbod. En dat bestaat voornamelijk uit smartphones. Maar goed, als Tim Cook straks de absolute wereldmacht in handen heeft, zal hij ongetwijfeld ook in Afrika de vraag wel even aanpassen. Nog een paar jaartjes wachten en we eten allemaal alleen nog maar appels. Pieter spreekt. We gaan naar België, want in België is het een mooie dag vandaag. Spa-Francorchamps is het en dat is Formule 1. Ivo Pakvis is van gpupdate.net. Goedemorgen Ivo. Goedemorgen. Ja, dat is, dat is België, dus uh, daar, ja. zal, daar, daar zal jij dan wel zitten. Hoe moet ik? Toevallig dit jaar net niet. Nee, <laughs> maar je bent wel, je bent er wel ja, vaak geweest? Ja? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Want dat is eigenlijk de enige waar, waar wij een beetje naartoe kunnen, makkelijk in ieder geval. Ja, je hebt ook Duitsland. Dat ligt oh, ja. uh, ongeveer op dezelfde hoogte. En dat is ook nog wel redelijk makkelijk, ja. Oké. Okay. Is dat dan voor jou ook nog een, een speciale... Ja, jij bent liever meneer Mekaner. Echt een, een fan ja, van de Formule 1. Ja. Ja. Ja. Maar is dat dan ook meteen een speciale, omdat het zo lekker dichtbij is? Um, ja, in zekere zin wel. En vooral ook omdat het gewoon een heel mooi circuit is. Um, Spa is vooral speciaal omdat het een circuit is dat eigenlijk alles heeft. Mm -hmm. uh, hele snelle bochten met een kleine air van gevaar nog steeds... Hele langzame bochten en natuurlijk veel Nederlandse fans. Uh, waardoor je altijd gewoon een beetje je eigen taal kan spreken. Dat is ook wel eens leuk. Ja, ja, ja dat is zeker wel een keer lekker inderdaad. Is het ook een, uh, is het ook een speciaal circuit voor, uh, voor de coureurs? Ja, je, eigenlijk elke coureur, als je een coureur vraagt... wat is je favoriete circuit, zeggen ze bijna allemaal Spa, Frank of Jean. Ja joh. Ja. hoe kan dat dan? Wat is er zo mooi aan om, om op te rijden? Nou, het is, het is een circuit, uh, wat ik zei, het heeft alles. Het heeft een aantal bochten waar je als je, de vroeger, uh, als je daar een fout maakte vroeger, dan stuiter je echt heel hard op je gezicht. Mm -hmm. En dat, ja, die, die air hangt er nog steeds wel een beetje. Het is nog steeds wel een kick om, om door die bochten te gaan, uh, vol gas met, met 300 op de teller, en dan net even die auto te voelen trekken aan het einde, waardoor je weet van nou ja goed, als ik nu iets fout doe, dan dan zit ik wel even bij het ziekenhuis op zich, zeker als het echt verkeerd gaat. En dat vindt en, de één uh, een curieus leuk om dat te weten. Ja, kijk, het zijn toch nog altijd wel jockeys en uh, ja, dat is nog altijd wel een beetje spannend. Ja, absoluut, ja. ja. Uh, nu is er natuurlijk weer een favoriet. Uh, Verdel, die staat op pole position. Uh, is hij ook ja. uh, de favoriet weer voor deze? Mm, ja en nee. Hij is eigenlijk favoriet voor elke race waarin hij start. Ja. Maar ik verwacht dat het toch wel eens heel erg moeilijk voor hem gaat worden vanmiddag. En hoe, en hoe kan dat dan? Dat, dat, dat je de, waarom zou het dan moeilijk voor hem kunnen worden? Nou, omdat je een verschil hebt tussen hoe snel iemand kan zijn over één rondje en hoe snel iemand kan zijn in anderhalf uur racen. En Vettel um, is, is bijna niet te pakken over één snel rondje, dan werkt de auto gewoon op zijn best. Mm -hmm. Maar als het gaat om anderhalf uur racen, dan heeft McLaren tegenwoordig, dus het team van Lewis Hamilton en Jensen Button, uh, die heeft het net wat beter voor elkaar. Oké. Okay. Dus dan... en, yeah. en het circuit van Spa leent ook... Een auto die uh, met, een grote, met een goede topsnelheid. En dat heeft de McLaren op dit moment wat beter dan Red Bull. Ja, ja dus zo'n de, de, de, de circuit als paard-francoran, dat, dat is dan voor Vettel juist weer net niet handig eigenlijk. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Uh, jij, jij zet je geld dus niet op, op Vettel, maar wel op wie? Nee. Uh, ik zeg Lewis Hamilton. Hamilton toch, ah, oké. Okay. Nou, ja. dat zal wel mooi zijn toch een keer weer voor. Ja, ja, dat, dat is goed. Dat is altijd goed voor het ja. kampioenschap als iemand anders wint. Dan ja, landen. precies. Dan wordt het een beetje spannend door, hè. Dan wordt het een beetje spannend ja, door. Ja, dat is het idee. We gaan het in de gaten houden op tv en ook via gpupdate.net. Dankjewel. Graag. Doei. <laughs> okay. hoi. hoi. Zometeen hier in 4.7. Het laatste nieuws vanuit uh, New York. We babbelen er nog heel even met, uh, met Victor van Beek. Die zit niet in New York zelf. Hij is namelijk geëvacueerd. Maar de storm die raast daar over de stad. Over een paar uur dan komt hij daar aan. Inmiddels is het ook al flink gaan waaien en flink gaan uh, onweren en stormen daar. Check even mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. Dan vind je al een aantal linkjes van webcams. Kun je meekijken daar in New York. Dat zometeen. Nu eerst Gravity van John Mayer. Hier op Radio 1 in 4.7. against me And gravity wants to bring me down Oh, I'll never know What makes this man With all the love That his heart can stand En Gravity hier op Radio 1 bij 4.7. Victor Verbeek vanuit Shuttle. Goedemorgen, goedenavond voor jou. Goeie, goeiedag. Hallo. Ja, ja. Goeie, laat ja, het op het is goeiedag Het hier, hier donker inmiddels. Maar ja. ja. hier ook nog steeds, denk ik. Nah, nee, trouwens, het is wel licht geworden. Hey, jij zit in Seattle, maar jij woont in, uh, in New York. Je bent geëvacueerd. Je was al op vakantie. Je hebt het uh, rond uh, vier uur, kwart over vier vannacht, heb je het allemaal verteld aan ons. Um, jij volgt natuurlijk uh, die storm Irene op de voet. Uh, enig idee of die al in New York is aangekomen inmiddels? Um... Nee, ik, ik, ik zat net even te kijken. Inderdaad, ik volg het op de voet. Ik zit nu met mijn andere hand op een Blackberry, ik zit ik op de New York Times te kijken wat de, wat de laatste berichten zijn. Uh, ik zat er een beetje naast. Volgens mij uh, wordt het begin van de regen, de ergste regen verwacht rond 8 uur in de ochtend. Mm -hmm. Uh, en dan uh, voor het middaguur zal de storm zelf komen. Ik, ik dacht dat ik net zei aan het eind van de middag. Okay. Maar dat betekent dus dat het nu eigenlijk al een beetje spannend begint te worden. Ja, want dan zou het dan uh, zo rond volgens mij ik zat net op Hurricane Tracker te kijken via Weather.com um, uh, en, en de, rond uh, twee uur in de middag zou het dan zeg maar op zijn hoogtepunt zijn zo ongeveer. Ja. Ja, precies. Ja. ja, en ik zit hier dus nee. Ik, ik zit hier dus weer drie uur vroeger. Dus ja, <laughs> ja. morgenochtend als ik wakker word, dan, uh, dan weet ik of uh, alles nog overeind. Ja, gaat. maar ga je ga je wel slapen of, uh, of ga je het in de gaten houden allemaal? Nou ja, ik zit hier, ik zit hier dus midden in een, uh, midden in een soort uh, oerwoud uh, op een berg en het begint hier behoorlijk koud te worden naast een kampvuurtje. Ik denk niet dat ik de nacht ga <laughs> opblijven en stressen. Nee. Maar, maar nee, maar het is wel. Ja, ik, ...probeer wel voortdurend op de hoogte blijven. Maar dit is ook wel een beetje het moment dat er weinig nieuw nieuws is. Het is nu gewoon een kwestie van... wacht. Uh, de voorbereidingen zijn getroffen en nu is het gewoon afwachten ja. en kijken wat er gebeurt. En daarna uh, reageren, misschien op de schade. Of, of niet. Of opgelucht ademhalen. Ja. Of wat dan ook. Want even voor de duidelijkheid: jouw huis lag in uh, Brooklyn. Maar wel echt in het lagere gedeelte van. Uh, Precies. Van ik, woon, ik woon aan het water. Dus uh, met uitzicht op Manhattan. En uh, dus je ja, echt een paar honderd meter van de, van de waterkant af. Hm. En uh, dat is een vrij laag stuk, inderdaad. Ja. Uh, okay, en dat min of meer op zeeniveau. En die baai die. Uh, ja, dit, dit, wat, dat zei ik de vorige keer ook. De ligging van de baai is zo. Dat als er een storm is en die blaast de, de oceaan naar binnen. Als er dan ook nog hoog is. En, hij, en de, het tij is een paar meter hoger dan normaal. Dan staan echt hele stukken van, uh, van die buurt blank. Hm. Nou, wat, wat verwacht je? Heb je enig ideeën wat je kunt verwachten als je over een week weer terugkomt? Of misschien wel eerder nou, als het echt niet ik, ik, ik hoop eerlijk gezegd wel morgen te weten wat ik kan verwachten als ik, ik over een week terugkom. Ja. Uh, maar nou ja... Uh, ik, ik weet in ieder geval wel dat de kelder de, de uh, en, de, en de tuin en dat soort dingen... die zullen uh, zeker ondergelopen zijn Al, als het niet is door de vloedgolf... dan zeker door de enorme regenval van de afgelopen dag... en van de komende waarschijnlijk uh, twee etmalen. Uh, maar ik hoop uh, dat, dat de ramen erin blijven zitten. D dat is mijn grootste zorg. Ja. En, uh, en dat gewoon ja mijn huis zelf uh, niet al te veel schade. De teken. grootste zorg van de luisteraars van 47 die wilde weten hoe het, uh, hoe het met de kat is, of die in veiligheid is. Nou, de kat is die dus is geëvacueerd naar vrienden van ons en die wonen wat hoger op de heuvel. Dus, okay. uh, die, ja, dus die wonen, die wonen uh, wel iets van 100 meter boven het zeeniveau, in Brooklyn ook. Ja. En uh, die, uh, ja, die zit nu ergens uh, onder een bed, volgens mij, te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Nou, gelukkig maar. Victor, laten we hopen dat het goed afloopt uh, voor je. En voor je huis, vooral natuurlijk. En uh, of vooral voor jou, maar je huis is meer in gevaar dan jij op dit moment. En uh, dan bellen we volgende week nog even. Gaan we er even over napraten. Nou, uh, dank voor de, voor de uh, <laughs> uh, sterkende woorden. Ja. En uh, ja, blijf lekker uh, zo meteen. Ja, Oké, okay, dankjewel. Allee, allee. Uh, Victor van Beek was dat vanuit Sheryl, dus hij zit hoog en droog uh, ergens op een berg en zei het al. Zometeen, dit is de zondag met Ed Anker. Goedemorgen, Ed. Goedemorgen, Luc. Wie hebben jullie te gast? Ja, ik heb, uh, ik heb elke week een bijzondere gast. Dit is er toch ook weer één, hoor. Ik heb de acteur Helmut Woudenberg. Okay. Een beroemde acteur, speelde heel veel. Opmerkelijke 1-eikers. Maar nu gaat hij toch wel heel heftig. Hij gaat Hitters spelen Oei. in het stuk Ubermensch. Oei. En hij heeft zelf een heftig oorlogsverleden. Dat zo meteen in. Dit is de zondag. Na 7 uur is dat uh, voor de rest uh, veel Formule 1. En ook veel voetbal natuurlijk hier op Radio 1. Tot volgende week. Volg nu het recept van de week van vroege vogels. Men nemen één olifant. Een zeldzame krombekeend. Wat Surinaamse planten. Een snufje Oostvaarders plassenvos. En de beroemdste Nederlandse schrijverbioloog van boven de tachtig. Wie was het ook weer? Oh ja, Leo Veromangen. Doe er dan ook nog een dakboerin, de natuursuper, de fenolijn, ...de lekkerste groenteverkiezing en tuinreservaten bij. En luister straks van acht tot tien. Vroeger, Vogels, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In 2006 wordt de achtjarige Jesse om het leven gebracht op een basisschool in Hogerheide. Nederland is geschokt. Vijf jaar na deze fatale gebeurtenis... praten nabestaanden over dit grote verlies. Beste jongens en meisjes, jullie zijn een vriendje kwijtgeraakt. Het drama van de schoolmoord in Hogerheide. Morgen bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1.